Hier op zijn cv staan ze alle drie. De ambassades waar hij gewerkt heeft. Buenos Aires, daar is Salam en Ratus... Karin, ik zeg het, kom. Tripoli, in Libië. Hij heeft daar meer dan twee jaar gewoond. Tijd genoeg, hè, om contact te leggen. Karine, oh, schat, jongens, jongens, jongens, dat is twee keer geluk op één dag. En je weet wat dat ze zeggen, hè? Geen twee zonder drie. Ja, dat is dan voor morgen. Als het Spanje boven is in Brugge. Monsieur le Premier ministre, au nom du Conseil communal, soyez le bienvenu à Brugge. Merci Monsieur le Burgemeester, c'est un grand honneur pour moi. Le Premier Assemblée, Monsieur Topicard. Wat? Ah, wat heb je hier mee? Dreigingen staan, handjes schudden. Ah, de burgemeester vond van. Me. Oh, en gezagsgetrouw was jij zei. Ik had geen zin in een discussie. Ik heb vandaag al niet en de Enchanté. Euh, enchanté, M. le Ministre. D'abord, je vous souhaite la bienvenida. Gracias, muy amable. Vous parlez très bien l'Espagnol. Ah, gracias, gracias. gracias. M. Vanin et sa femme de juge d'instruction, Anne-Laure Martens. Monsieur, madame. Euh, bienvenue à Bruges, monsieur le Premier Ministre. Merci, madame. Et commissaire Vanin. Donc, c'est vous le chef de la sécurité? Euh, oui. Hartelijk dank voor alles wat ik gedaan heb voor me en mijn familie. Dat is alleen maar mijn plicht, uh, monseigneur. En aan mij, nu l'appelijs profondément. Merci, monsieur. merci. Uh, uh, va, uh, uh, de... uh, monseigneur, merci. Het is madame, mevrouw. Monseigneur, weet je niet goed? Is niet ja, het, dat zegt hij tegen man van Adelaar, een ja. ja. prins of een koning of zo? En dan, ik kan toch maar content zijn. <laughs> ja. Kom. Hoe? Moet je niet meer naar binnen? Ja, dan hou ik geen overzicht. In de commandowagen op de markt kan ik alles op een besloten tv-circuit volgen. Hoi, Pieter, mevrouw Martens. Dankjewel. Me... Alles oké? Okay. Ja, ze komen juist de zaal binnen. Le Tour Bruges is aanwezig. Je ziet het? Ja, nog geen verdachte bewegingen, Links of rechts? Nee. Hey. Hoe? De welke? De voorzitter van de OCMB, die stiekem zit te friemelen met die uh, blonde stoten die hij uh, heeft meegebracht. <laughs> Onloze lachen. Verdachte bewegingen zeg Jan. Geen dingen waar mijn lieve echtgenoot zelf ervaring mee heeft. Mee heeft gehad, hè, schatje. Dat is voltooid verleden tijd. Uh, Pol. Jawel, ja, commissaris. Zappen eens even. De markt, de binnenkoer van Dalfort, ah. de Lullenstraten, ja, er er de... ja, ja, het ziet er inderdaad allemaal rustig uit. Nou, ja, ik moet zeggen, het deed me toch iets. Wat? Spaanse boksling? Nee, dat straks. Dat zo iemand u bedankt. Veel van die dikke nekken vinden het niet meer dan normaal... ...dat ze langs alle kanten beschermd worden. Maar iemand die laat zien dat hij dat apprecieert, wel, daar doe ik me goed voor af. Wat maar heeft meneer de Spaanse eerste minister dan gezegd? Gewoon, dat hij wist wat we voor hem en zijn familie doen. Maar meer moet dat ook niet zijn. <lacht> iets anders. Uh, kolonel Sanders. Nog iets van hem gehoord van mij? In verband met Libië? Nee, Bruggen en Escaliers, wat dacht <laughs> Ja, Jos Kijpers is uh, vanmorgen uit La Valletta vertrokken. Het zal nog wel een paar uur duren voor zijn bootje in de Libische territoriale wateren en is. En niemand die ginder in het snuitje heeft, dat ik het niet ben. Blijkbaar niet. Dat is toch wel straf, hè? <laughs> Ja, dat is eigenlijk waar van in. Je bent toch zeker tegen geen En in is die andere, Ja, maar ja, we moeten toch weten, hè? Amai, ja, amai. Ja, ja. <laughs> Godverdik, dat is just met de peren gezien, zo. Probleem met En wel, commissaris, ik was gek op weg van Belfort naar hier, hè? He. Ja. Komt het daarom in ik in de Spaanse klierkast? Zo'n bodyguard waarmee, met mijn oorken he, en mijn zonnebril? Ja, wat moest hij weten? En wel, je vroeg wat dat de bloedkapelle was. In Spaanse, he, natuurlijk. Stel je voor... En ik, met een paar woordjes dat nog kennen van mijn congé in Benidorm... ...ik heb geprobeerd, allee... ...zo, eh... Uh, breidel... ...eh, uh, uh, plaza bourg... <laughs> ...en dan lift in de corner. Waarom wilde hij daar naartoe? Zijn job is toch hier? Oh, ik weet het niet. Ik, ik heb dat niet allemaal verstaan, hè, commissaris. Maar je ja, had me toch heel duidelijk een indruk... ...dat hij daar moest zijn. Alleen dat er daar ook mensen waren van de Spaanse uh, delegatie. Moest... Wat? Voor mij en mijn familie heeft hij gezegd. Denk jij daar nu nog eens over, Peter? Maar nee, ik denk aan Pilar. De dochter. Ja. Tuurlijk. Die wil de stad toch terwijl... Zeg dat niet waar is, hè? Ja, Peter, wat wil je nu zeggen? Dat... Haar willen ze hebben. We hebben de hele tijd aan de vader gedacht, maar Pilar is het doelwit van de ETA. Ja, maar waarom denk je dat? De sleutel aan. De sleutel van de pelikaanker. Daar hadden ze hem voor nodig. Het is nu waar. Ja, ze zijn op een of andere manier aan de weet gekomen dat Pilar de bloedkapel zou bezoeken. En daar wachten ze aan u op. Oh, ja. We zitten hier nog te paladeren. Vooruit. Vermeer, bruin hoge meekomen. Rap, naar de burg. Ja, op, het is nog niet te laat. Van helpen, opzij Op Opzij, politiek. de bloedkapel. Kom maar, polon. Je naar binnen, commissaris, of wat? Ik ga hier. Lek maar. Zij! Ga dan omhoog. Iedereen. Muerte de Spanje. En ieder zal No! <laughs>